Dat je ook zegt van uh, u geeft aan, we gaan niet de regels van het bedrijfsinvesteringsfonds. Nee, daar wordt aangegeven bij die zone. hoe je dat draagvlak zou kunnen meten. En wil je zoiets instellen, is dat de vereiste. Dus het zou eigenlijk zou je die systematiek kunnen toepassen. ook op een uh, reclamebelasting die je verplicht gaat instellen. Uh, tot slot met betrekking tot uh, het Camerasysteem in de Raadzaal. Die handhaven wij. ...en wat betreft uh, het, de, de, de reflectie van uh, uh, de portefeuillehouder... ...naar een mogelijk onderzoek naar de effecten en dergelijke... ...nou, dan gaat het de kosten waarschijnlijk van die 20.000 euro te boven. Dus ik stel voor om dat niet te doen en dit gewoon in stemming te brengen. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Göransson. Meneer Tone. Ja, voorzitter, dank u wel. Um, even kijken. De, het amendement... Uh, over de algemene reserve. Eh, gezien datgene wat de portefeuille heeft gezegd... Eh, in, in zaken strategische investeringsnota... en wat daarmee eh, samenhangt aan de ene kant... en datgene wat de heer Berends heeft eh, ingebracht... als je praat over percentages, mogelijke percentages... in plaats van, eh, van vaste bedragen... Eh, lijkt het zinvol om in ieder geval eh, dit amendement nog boven de tafel te houden... en het college te verzoeken... ...om uh, te, bij de begroting te komen met een, een methode voor vaststelling van uh, de algemene reserve. En dan zoals, uh, ik denk dat het verstandig en handig is... ...want kijk, je, ziet, je ziet verschillende technieken in, uh, in het land. De ene gaat uit van de begroting... ...en de andere die gaan weer uit van uh, de begroting. En, dan, en dat is dan het bedrag, uh, wat ik dan straks zei, van tussen de 5 en de 10 procent... Maar je hebt ook een andere benaderingswijze, zoals de heer Berendsse aangaf. En uh, dat zou heel goed uh, mogelijk zijn. En het is goed dat het college daarnaar kijkt. Dus die houden wij boven de tafel. Um, wat betreft uh, de grondexploitatie Louis-David Carré, enzovoort enzovoort. De, het amendement wat nog niet uitgevoerd was. Uh, daar zegt het college zelf van uh, geen moeite mee. We zijn het er eigenlijk wel mee eens. En wij komen bij de begroting met een voorstel. Dus die handhaven we uiteraard. Uh, wat betreft uh, de noodopenbare ruimte uh, dat amendement ja, daar, uh, daar zegt het college van ja Dat is een heel complex traject en dat lukt ons niet te realiseren uh, we starten nou in 2017 en, uh, maar wat daar tegenover staat is dat nu al enige jaren achter elkaar het college extra middelen vraagt voor allerlei andere zaken, allerlei andere projecten het watertorenproject, uh, extra personeel Nou, uh, noem, noem, maar, noem maar op en dit wordt dan telkens daarvoor, daarvoor naar achteren geschoven. Terwijl de openbare ruimte hoog nodig toe is aan een upgrading. En dat kan je niet doen. Ik bedoel, er ligt ergens een motie waarin staat dat er 250.000 moet naar uh, de openbare ruimte. Dat kan je niet doen zonder een goed onderbouwd plan. En vandaar dat wij vinden dat wij dit amendement moeten handhaven. En, en het college moeten verzoeken bij de begroting. Dus ook uh, ervoor te zorgen dat men de middelen daarvoor vrijspeelt. Maar dat is dus aan het college. <kijkt> uh, wat betreft de, de motie behoud uh, Zwarte Veld. Uh, gezien het feit dat er heel veel parkeerplaatsen uh, verdwijnen uh, links en rechts... Uh, ...lijkt het ons inderdaad nuttig om uh, die parkeerplaatsen te behouden. Je zou kunnen zeggen, nou wacht even uh, dat onderzoek af... Um, maar je zou ook kunnen zeggen, aan. op voorhand uh, willen wij het houden. Dat heeft op dit moment in ieder geval onze voorkeur. Dan zeggen we, bl die blijven. Kamersysteem uh, raadszaal, uh, akkoord om dat te doen. Uh, innovatiefonds. Nou begreep ik niet precies wat mevrouw Curnesson zei. zei van, ja, ik wil het misschien eventueel wel aanhouden, maar... Want, uh, misschien is het goed om, om te wachten op... Uh, uh, ...of uit het kern iets op korte termijn komt. Ik ben het voor de rest helemaal met u eens dat je, zeker als je praat over de reclamebelasting... ...dat je dan toch echt een heel groot draagvlak moet hebben. Uh, en ik, ik, ik waak er nog maar voor, uh, we hebben nog zo'n, weet je die belasting ook alweer... Uh, ...de baatbelasting hebben we gehad. En u weet hoe dat gegaan uh, is met de baatbelasting... ...dat uh, door schade, schade is geworden... ...hebben we uh, maar, uh, hier hiermee afgesproken in Zandvoort... ...dat gaan wij nooit meer doen. Uh, een groot échec, e uh, We hebben zelfs mensen nog proceskosten moeten terugbetalen. Uh, of je 100% van uh, de, de, de, de, de ondernemers dan uh, kunt dwingen... ...reclamebelasting te betalen... ...is nog maar de vraag aan de ene kant. Maar dan zul je daar wel een wettelijke basis voor moeten hebben... En vrijblijvend eh, draagvlak is geen draagvlak. Dus je zult echt een wettelijke basis moeten hebben. Dus wat dat betreft wil ik toch nog wel even weten wat de portefeuillehouder uh, misschien in tweede termijn nog zou kunnen zeggen daarover. Um, dan komen bij uh, de motie besteding middelen die door het college is uh, ontraden voor wat betreft de, de schuldenpositie... ...en uh, de portefeuille zei erbij van... ...ja, maar die andere dingen, daar zijn we natuurlijk al mee bezig. Uh, het lijkt ons ook niet goed... ...en daarom hebben we ook bewust bij... ...dat het voorstel van onze voor algemene reserve... ...zegt van, nou... Uh, ...en kom met voorst, college, kom met voorstellen... ...waarbij de denkrichtingen zijn... ...die en die, die, die, die en uh, Mocht men dit, uh, dit, deze motie... willen uh, toch misschien met schrappen... ...van die 1 miljoen... ...op een andere wijze uh, willen, willen indienen dan uh, heeft het in ieder geval onze voorkeur, als u zegt... daarbij van uh, onze denkrichting, zonder daarbij bedragen te noemen... is dat en dat in we verwachten het college, dat het college met voorstellen komt. Maar dan horen we wel of dat wordt aangepast, ja, dan nee. Um, en wat betreft uh, ja, het verhaal van de, de, de rioolheffing en de kostendekkendheid... en datgene wat het college uh, nog aan moet doen, na de begroting komt dit aan de orde... Dus die motie is op dit moment niet nodig en het lijkt ons verstandig dat die dan ook niet wordt ingediend. Dank u wel. Dank u wel, meneer Toonen. Wij gaan naar meneer Sanbergen. Verrassing hè. <tosses> Voorzitter, dank u wel. Uh... Het lijkt mij dat ik op dezelfde wijze als de heer Tone de moties uh, behandel. Uh, misschien op een andere volgorde, maar dat komt. omdat het stapeltje is zoals het is. Uh, um, de, de motie besteding middelen uh, van OPZ D66 en het CDA... Um, daar heeft met name het college uh, gereageerd op... Um, uh, om, om een miljoen uit te trekken voor uh, de verlaging van onze schuldenpositie. Ja, op zichzelf is dat een, uh, een oprechte motie... omdat uh, ja, onze schulden op dit moment, dacht ik, zo'n 38 miljoen bedraagt. Dus um, een miljoen zou al een stukje schelen. U ontraadt uh, uh, dat stuk eigenlijk... ...omdat u zegt uh, van, uh, ja, um, uh, het, het, het zet eigenlijk geen zoda aan de dijk. Dat, dat, dat zegt u. Dus in dat geval uh, denk ik dat in overleg met de indieners van de motie... Uh, ...wij in ieder geval uh, punt 1 uh, laten vallen. Alhoewel het signaal uh, wel duidelijk moet zijn... Met betrekking tot punt 2 en punt 3, daar hechten wij uh, aan, mede omdat het ook uh, in het coalitieakkoord is afgesproken. Als u echter uh, toezegt dat u aan beide onderwerpen uh, ook financieel aandacht zal uh, besteden, tussen daar de middelen voor biedt, dan uh, willen wij deze motie uh, namens de indieners uh, boven de markt houden. Maar ik wil dan wel graag die toezeggingen hebben van u. Dan, voorzitter, uh, met betrekking tot het amendement uh, van uh, de Partij van de Arbeid... Daar... ja, ...die wordt uh, boven, boven de markt gehouden, dus daar zal ik dan uh, uh, niets over zeggen. Niets met betrekking tot het amendement in zaken de nota openbare ruimte deel A, et cetera, et cetera. Daarvan heeft het college gezegd uh, dat er sprake is van een, een capaciteitsprobleem. En uh, ja, er is een gezegde dat je ijzer niet met handen kan breken. Ik ga ervan uit dat op een gegeven moment, uh, uh, als de ruimte daar is, uh, dat er wel degelijk aandacht wordt aan aan uh, wordt besteed, maar uh, mijn fractie gaat in ieder geval akkoord met uh, dit um, ja, excuus, laat ik het zo zeggen. Dan um, even kijken, dan, dan um, de Partij van de Arbeid, Sociaal Zandvoort, uh, komen uh, met een uh, amendement ook weer met betrekking tot de grondexploitatie Louis David's Carré. Um, het college uh, zegt, zo heb ik begrepen, uh, uh, zij ondersteunt in, in de feite deze motie. Dus wie zijn wij dan om daar uh, iets anders van te vinden? Dan um, even kijken, de motie uh, die is ingediend door... Het CDA en um, en Opz, um, ja, um, in de in de in de nota, in de uh, voorjaarsnota op bladzijde zeven, um, geeft het college in feite al aan dat zij. Uh, lastenverlichting op termijn niet uitsluit. In dat geval, uh, dat is eigenlijk ook de reden... dat wij uh, de motie op zichzelf niet ondersteunen. Omdat in onze mening, naar nou, onze mening... het college, uh, de indieners... en niet alleen de indieners, maar ook de Raad... want ook wij zijn daar best wel gevoelig voor... Uh, op haar wenk bediend. Het betrekking tot uh, motie behoudt Zwarte Veld... Moet ik u zeggen dat uh, wij uh, nog niet zo gek lang geleden een uh, motie hebben ingediend uh, om het uh, parkeerproblematiek uh, uh, volgend jaar in ieder geval op de agenda te zetten. Dat is door het college toegezegd en uh, wij vinden dan ook de, de motie van de VVD in dit geval prematuur. Um, Meneer de... Sandberg, u heeft een interruptie, mevrouw Beuranzon voorzitter, mag ik er toch even op reageren want het wordt nu echt opgehangen aan de parkeerdrukmeting en dat het prematuur zou zijn, maar ik wil toch even wijzen naar de voorjaarsnota waar het in essentie om gaat en dat is namelijk dat op dit moment er inrichtingsplannen voor de openbare ruimte van het zwarte veld worden uitgewerkt dat betekent dat er een plantsoentje en dergelijke ontworpen wordt, daar gaat het om dus we zeggen stop die plannen en laat het parkeren, het parkeren ongeacht de parkeerdrukmeting, dank u wel Voorzitter, als tegenargument kan ik zeggen dat driekwart van uh, de louis Davids-carré uh, leeg staat, ook overdag. Uh, dus uh, uh, de, het, het argument dat er onvoldoende parkeergelegenheid zou zijn, uh, onderschrijven wij niet. Af uh, wij uh, nee, wachten het, het onderwerp heeft, af. Beter ik kan nou, daar wel even op reageren. Want we praten over bewoners parkeren versus parkeren in de parkeergarage. En ik geloof dat bewoners parkeren. Nou, ik weet dat bewoners parkeren 80 euro per jaar, een vergunning. Parkeren in de parkeergarage LDC kost in ieder geval geen 80 euro, maar uit mijn hoofd even richting de 1200 per jaar. Dus ik vind dat. Dat is niet eens appels met peren vergelijken. Dat slaat gewoon helemaal nergens op. Maar dat is. Mijn interpretatie van het geheel. Dank u wel, meneer Ja, Dat is inderdaad in uw interpretatie van het geheel. Ik denk dat als een parkeergarage voor drie kwart leeg staat dat het uiteindelijk veel duurder is. Maar ik uh, ga ervan uit dat het college heel creatief is in oplossingen bedenken om toch het gebruik van die garage uh, wat uh, te, uh, ja, te activeren. U heeft dan de laatste interruptie um, op dit onderdeel, mevrouw Curens. Nou, voorzitter, ik, het is eigenlijk meer een constatering... dat uh, D66 bij deze eigenlijk wil dat de bewoners van die buurt... Uh, niet in aanmerking meer kunnen komen voor een bewonersvergunning van 80 euro... maar dat ze gedwongen uh, moeten uitwijken naar een parkeergarage... en op die manier kosten moeten maken van 1200 euro per jaar. Ik kan het niet anders maar weer maken. Dat is uw constatering en die deel ik niet... Dan met betrekking tot de motiecamera-systeem die zullen wij uh, ondersteunen en volgens mijn bescheiden door motie innovatiefonds heb ik dat u daar iets over horen zeggen. Ik heb hier een motiecamera-systeem. Ja. En ik heb ik vul aan. Ik heb een motie draagvlak innovatiefonds. Ook van de VVD, maar volgens mij heeft u daar oh, nog niks over gezegd. Dat hoeft oh, ja. niet. Ja, er is, een, er is een... Ik geloof dat mijn buurman aan de overkant had, zei... Je moet een broedende kip niet storen. En uh, ik heb begrepen dat uh, op dit moment er afspraken zijn met betrekking tot het kernteam. Uh, en uh, nou, dat wachten we af. Ik, ik vind namelijk dat participatie, uh, daar behoort ook verantwoordelijkheid bij. Het college uh, heeft het kerntien een grote verantwoordelijkheid gegeven. Het is overigens wel uh, ook die verantwoordelijkheid van het kerntien om uh, ja, dat waar te maken. Maar ik heb op dit moment althans geen uh, behoefte aan deze motie. Ben ik er dan nu echt doorheen... Ja. Mijn beleving wel. Dank u wel, meneer Sandberg, Meneer Metters. Dank u wel, voorzitter. Ik zal niet ingaan op de moties, abonnementen die boven de markt gehouden worden. Dat is zonde van de tijd. Dank. Uh, waar ik dus wel op inga is wat er uh, uh, blijft... Nee, ik zal eerst even zeggen dat het CDA de uh, motie als het gaat om de voorjaarsnota en de kostendekkendheid van de riooltarieven... Uh, met de toezegging van de wethouder uh, en het stuk wat uh, genoemd wordt in de voorjaarsnoten. Dat is voor ons op dit moment voldoende. Dat wachten wij uh, bij af. En met betrekking tot de uh, tweede termijn om de BBV te benoemen waar het om gaat. Heeft de wethouder antwoord gegeven. Naar mevrouw Keurensen en de heer Tonen. Uh, dus die uh, wordt bij deze boven de markt gehouden. Wat gaat dan wel uh, uh, door de louis david carré van de partij van de... Arbeid, Sociaal Zandvoort, om dat te handhaven, dat wordt ook gesteund door de wethouder. En dat lijkt ons ook logisch, dat gaan wij steunen. De Sociaal Zandvoort en Partij van de Arbeid, de tweede over de openbare ruimte. Uh, daar zien wij wel degelijk prioritering in en die zullen we dus ook steunen. En vragen dan daarmee aan de wethouder om uh, dat mee te nemen naar de begroting. En dan met een voorstel te komen, ook ten aanzien van de dekking uh, daarvan. Uh, als het gaat om de drie moties van de uh, VVD. Uh, het zwarte veld, dit zullen wij niet, uh, niet steunen op dit moment. Daar uh, is volop. Uh, uh, dat, daar geven wij ook ruimte aan de wethouder om eens te kijken, zeker ook met de relatie van het parkeergarage. Uh, ten aanzien van, uh, van zwerfplekken en de kosten in dat uh, verband. Om dat uh, uh, eens te bekijken en dat wachten wij af. Op dit moment hebben wij daar geen behoefte aan om dat te steunen. Dat geldt ook voor het draagvlak innovatiefonds. Uh, uh, de wettelijke basis is nodig daarvoor. Er komt, dacht ik zo nog, een. het is een vraag gesteld door de heer Toon, nog een opmerking over of een antwoord van de heer Kuipers neem ik aan. Dus dat wacht ik nog wel heel eventjes af. Maar het heeft geen sympathie bij ons. En de camera, uh, daar zou ik uh, de toetsing van de burgemeester die voorstelt de verificatie op de aannames in de motie willen afwachten. Dat zijn opmerkingen van het CDA. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Metters. Ik kijk even rond. wens de één uur nog in te kredietermijn iets te zeggen. Meneer Demmers, zie ik een vinger. En meneer Berends uh, straks ook. Nou, meneer Demmers, begint u. Ja, dank u wel, voorzitter. Um, ja, die voorjaarsnota is in principe een zonnig ding. Maar wij vinden dat je geen jogei moet roepen dat alle schapen over de brug zijn heb ik het over de onzekerheden in de PM-voorstellingen. In zijn algemeenheid denken wij dat uh, surplus aan geld... Uh, dat dat besteed moet worden aan uh, investeren in de organisatie... qua ambtelijke capaciteit en deskundigheid. Want het is gebleken dat het GVVP er al lang niet mee is... en dat we ook de, open, de openbare ruimte niet kunnen uitvoeren. En uh, dat er een aantal... Uh, ja, minder gelukkige uh, briefwisselingen en advocatenprocedures zijn geweest... die gewoon te maken hebben met deskundigheid en capaciteit. Ook gezien uh, de ontwikkelingen die aan de gang zijn met Haarlem... en de ontwikkelingen in het sociaal domein... en het hoge ambitieniveau van dit college... en zonder uh, een goed ambtelijk apparaat kom je niet ver. Uh, wat het amendement betreft uh, van de... Partij van de Arbeid, die hangt boven de markt. Uh, de nood openbare ruimte, ja, daar heb ik het net over gehad. Uh, dat zal we maar gaan doen als er genoeg ambtelijke capaciteit en deskundigheid is. Dat geldt geld voor het GVVP. Moeten we wel samen doen. Wij hebben in tegenstelling tot Haarlem altijd gelijk uh, de GVVP en de openbare ruimte... Onderhoud, wegen, straat en plein, altijd in één keer gedaan. Dus dat willen we willen graag eh, ondersteund hebben door ook de nota's, waar dan de capaciteit in vrijgemaakt moet worden. De amendement van eh, de Partij van de Arbeid wat betreft, en Sociaal Zandvoort, wat betreft eh, het eh, steenbakkundig gebeuren, is dit, geloof ik. De maximale hoogte van de reserve. Ja, wij gezegd uh, toen de tijd wij hebben daar tegen gestemd. Daar gaan we dus uh, helemaal geen, uh, geen uh, limieten of wat dan ook aan stellen. En uh, er wordt ergens in uh, genoemd dat het een spaapot zou zijn. Voorzitter, mag ik meneer Demmers erop wijzen, gezien de tijd dat die is ingetrokken voorlopig? Ja. Waarom? Wilt u dat herhalen, meneer Tannen? Uh, meneer Demmers, Het abonnement van de Partij van de Arbeid ...maar is okay. van de markt. Uh, dat was ook een boven de markt ding? Ja. Okay. Um, dan hebben we de motiebesteding middelen. Ja, nou, daar zijn wij ook niet blij mee. Is, die gaat ook niet door. Zwarteveld. Uh, de motie... ...lastenverlichting. Is ingetrokken. is ingetrokken. gaat ook niet door. Dat gaat lekker zo. We hebben stukjes aan. De motie behoudt Zwarteveld. Ja, daar gaan wij mee met de VVD. Alleen ja, ik persoonlijk uh, maak een beetje zorgen over uh, wateroverlast. en de absorptie van, uh, van de overlast okay. van het water. omdat het parretje, het parretje er niet is. Maar goed. Wij kunnen hiermee akkoord gaan. Het innovatiefonds. Ja, we zijn daar... Eh, of het nou een BIS noemt of wat anders. Het innovatiefonds. Kijk, zijn we al, al, al zo'n bis iets. Daar zijn we al veertien jaar mee bezig. En wat mij opvalt is dat eh, de VVD in dit geval percentages eh, aankoppelt. En dan denk ik, ja, is het een soort van referendum? Nou ja... Dat, uh, die, die, die VVD is helemaal tegen referenda, dus ja. Ik denk, uh, laat die mensen nou op een creatieve manier... met een kennenteam in de weer gaan... en uh, probeer dat toch op een of andere wijze van de grond te trekken. Want dat mag wel na veertien jaar erover denken. Uh, aan de andere kant is het natuurlijk wel zo... dat meneer Toon een beetje gelijk heeft... dat je uh, wel een bepaalde basis moet hebben... Dat het sanctie dat het sancties kan opleveren, of een soort van uh, plicht om te betalen. Want anders heb het allemaal geen zin. Anders krijg je weer die uh, free riders uh, verdeeld over het dorp. Dus dat is een puntje van aandacht. Maar ik, uh, wij zijn het hier niet mee eens. Dus wij gaan met het college mee, maar wel degelijk uitvoeren. De camerasysteem, nou prima plan. En uh, volgens mij is het dan uh, voorbij, uh, voorzitter zo. Bijna meneer Demmers, maar wel uw verhaal begrijp ik. Dank u wel, meneer Berens. Eerdens, Dank u wel, meneer de voorzitter. Uh, wij kunnen ons vinden in de voorjaarsnota. Twee punten van aandacht wil ik toch nog even aanstippen. Uh, dat zijn de kostenontwikkelingen in het sociaal domein. De beheerskosten met name die stijgen van 3 tot 5 ton. En uh, waarvan ik nog steeds uh, mij niet duidelijk is hoe die kostenontwikkeling zich verder zal gaan ontwikkelen. Uh, uh, in de commissievergadering heb ik ook al aandacht gevraagd voor uh, wat we nu precies met de KEI gaan doen. Hij uh, heeft toen uh, geruststellende woorden gesproken, alles is onder controle. Uh, maar als ik dan afgelopen zaterdag zie in het Haarlems Dagblad een, uh, een artikeltje dat de Sterrencollege in Haarlem ook verkocht is door de kei aan een ontwikkelaar, dan vind ik daar toch de bevestiging dat de zich kennelijk steeds meer en meer terug aan is op Amsterdam. En uh, maken mijn zorgen uh, ten aanzien van de ontwikkeling in Zandvoort wat betreft, uh, met name de sociale woningbouw, zeker niet kleiner. Ten aanzien van de moties en amendementen kunnen we zeggen: van, ten aanzien van de nota openbare ruimte, die steunen wij. Het duurt al een tijdje en we kunnen het elke keer wel voor ons uit blijven schuiven. Maar ik denk dat dat op zichzelf geen goede zaak is. De winstneming op het LDC, die motie steunen wij ook. De motie voor wat betreft het zwarte veld, ik denk dat terecht wordt opgemerkt dat er uh, behoefte is aan parkeren, zeker voor de bewoners. Uh, en uh, het verschuiven, of zeg maar het heel simpel zeggen van... ga maar naar het LDC, want daar is ruimte zat. Ik denk dat dat op zichzelf geen goede zaak is... tenzij het college met voorstellen komt, komt... dat de bewoners daar voor 80 euro per jaar kunnen parkeren. Maar dat zal waarschijnlijk niet het geval zijn. Maar misschien dat je wel moet kijken van... hoe krijgen we dan toch die bezettingsgraad in die garage wat, uh, wat hoger. Uh, die motie van het uh, Zwarte Veld zullen wij dus in ieder geval steunen. Het innovatiefonds, dat steunen wij niet. Eh, meneer Zandberg is er al met mijn broeder in de kip vandoor gegaan. Eh, dus eh, daar gaan we in ieder geval niet mee verder. Eh, ten aanzien van de motie Camera-systeem die zullen wij ook steunen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Berends. Tweede termijncollege, wethouder Bluis. Ja. ja, kort, de motie over het zwarte veld. Ik moet u toch onder de aandacht brengen van toen de tijd, toen het plan is geschreven, en door de gemeenteraad is goedgekeurd. Is er, is er een parkeergarage gebouwd waar rekening mee is gehouden met onttrekking van een aantal plaatsen van de openbare ruimte zo is dat ge gebracht en verteld en daar moet je dus ook nog steeds naar blijven kijken van wat zijn die effecten daarvan geweest en daarvoor doen we die telling en inderdaad als blijkt dat bijvoorbeeld de parkeergarage ook met de nieuwe Albert Heijn bijvoorbeeld niet volkomt en nooit volkomt want uit, feitelijk is de Capaciteit afgestemd... inclusief die onttrekkingen... Dus want daar is de capaciteit... u gaat de berekeningen maar na... daar is de capaciteit op afgestemd... dus feitelijk zou het opgelost moeten kunnen worden. En dan heb je wel... de discussie over hoe ga je dat doen... inderdaad, van ga je dan... met bewoners in de omgeving... ook gebruik laten maken van de parkeraars. Eén ding heb ik geleerd... als je overheidsgeld uitgeeft... en het gaat hier om... heel veel geld dan zou het toch zonde zijn als blijkt uit de tellingen en de visie op hoe dat in de toekomst gaat... dat we straks een parkeergarage misschien wel hebben die constant met een aantal plekken leeg staat. En dan kan je het volgens mij beter benutten waarvoor je hem gebouwd hebt en wat je oorspronkelijke uitgangspunten hebben. Dus wat dat betreft ga ik ook nog terug om die uitgangspunten nog eens te bestuderen en wat de effecten daar dan van zijn. En wie weet moeten we dan wel met... ...een bepaalde andere oplossing komen. Daar ga ik niet op vooruit lopen, want dat kan ik niet zeggen. Interruptie, want... ja, voorzitter. Werd. Paap. Ja, de wethouder heeft er wel steeds over je parkeergage. Die wil die, die vol hebben. Ja, dat doet iedereen, geloof ik. Maar rond het Zwarte Veldje... ...er zijn heel veel sociaal woningbouw. Die mensen kunnen die garage gewoon niet hebben, ...want die kunnen we gewoon niet betalen in die jaar tijd. Dus het Zwarte Veldje is wel belangrijk voor die wijk. Nee, dus waar. niet dat u dat zegt van nou, dan kunnen ze wel in die garage. Nee, dat kunnen ze niet, want die kunnen, die kunnen dat nooit opbrengen. Ja, ik heb gezegd, daar moet er een oplossing voor komen. Maar als je met z'n allen afspreekt, heel heleboel jaar geleden... en ik zal niet herhalen wat ik er zelf in mijn tijd als raadslid over gezegd heeft... dat we een parkeergarage daar bouwden en we onttrekken een hoop plekken... omdat we die in die garage gebruiken, dan is de bezettingsgraad daar eigenlijk op gebaseerd. En dan moet je voor dat probleem wat de heer Paap aanhaalt, zou je dan een oplossing moeten zoeken. En als je die niet kan vinden, dan moet je het inderdaad heroverwegen. En dat onderzoek willen wij ook gaan doen. Dus op voorhand zeggen van, het, het, we gaan het niet doen, dat ga ik u niet, kan ik u niet toezeggen. Ik zou inderdaad afwachten dat het onderzoek, ik neem heel duidelijk uw woorden mee, want ik begrijp, ik begrijp heus wel de problematiek. Nee, heer u heeft een interruptie van meneer Kramer en zo nodig nog van meneer Toner. Meneer Kramer. Ja voorzitter, ik denk dat we in deze heel erg praktisch moeten zijn. Uh, iemand die daar in die parkeergarage een plek wil, die betaalt 12.000 euro. 12.000 euro voor een erfpachtplek en 24.000 voor een vaste, vaste plek. En daarbij zijn de servicekosten rond de 300-400 euro en voor een plasterplek iets van 700 tot 800 euro. Wanneer die daar een plek gaat uh, huren is het rond de 1400 euro... en voor een vaste plek geloof ik iets van 28 of 2400. Dat zijn bedragen die mensen nu al hebben betaald. Dat zijn de mensen die hebben een koopwoning... dat zijn mensen die hebben daar een huurwoning via de kei... die hebben daar al uh, voor betaald. Of die betalen er nu al dik voor... Nu kunt u niet zeggen van op een gegeven moment... ...van ja, mensen die nu op parkeer, uh, Zwarte pijltje verkeerd uh, staan... ...dan maar met een oplossing komen om daar goedkoper in het parkeergarage te zien. Die realiteit moet u zien dat we daar niet meer onderuit kunnen komen. Dus u kunt alles onderzoeken... ...maar u kunt ook nu de garantie geven dat u die parkeerplekken niet opheft. Want juist ook het feit dat op de Prinsessenweg tegenover de scholen parkeerplekken waren... ...die zijn ook al onttrokken... ...blijven er heel weinig maar over... En we hebben de laatste al vragen overgesteld De Cornelis-Sleegesta, waar u zei van ja, het staat in het plan dat daar uh, geen parkeerplekken waren. Nou, ik heb dat opgezocht. Er, zat, er zaten nog wel parkeerplekken in het masterplan. Dus ja, wethouder, ik denk dat u hier echt uh, geen onderzoek voor nodig heeft en deze plekken op het Zwarte Veld gewoon moet behouden. Dat u ook die duidelijkheid aan ambtenaren moet geven dat ze niet verder moeten gaan met inrichtingsplannen maken voor het Zwarte Veldje. Meneer Tonen. Uh, die laatste woorden bijna, voorzitter, wat heer Kramer zei... Uh, het lijkt mij uh, niet verstandig om verder te gaan met die inrichtingsplannen... zolang dat onderzoek niet is, uh, is afgerond. Dus ik denk dat u daar dan afstand van moet nemen... en moet zeggen, totdat het verhaal helemaal is onderzocht en uitgewerkt... dan uh, gaan wij niet bezig met inrichtingsplannen... en wij gaan eerst alles op een rij zetten... en uiteindelijk komen we dan met een voorstel... Uh, het hetzij alsnog opnieuw inrichten... omdat we hebben uitgevonden dat... of toch, nee, niet geen nieuw inrichtingsplan... ja, wel een nieuw inrichtingsplan misschien... maar dan als parkeerterrein. Maar dan moet u echt afstand nemen... nu van, van het inrichtingsverhaal. Want dat lijkt me dan uh, het, het belangrijkste. Dank u wel, meneer Tone. Meneer Steegman, straks vinger op dit onderdeel specifiek. Meneer Steegman. Uh, specifiek op dit onderdeel... één zinnetje, ik ben belangenhebbende... In, uh, in dit onderwerp... van het Zwarte Veld... Uh, want ik woon, in het, uh, ik woon in het buurtje daar. Daar woon ik. Dus... Voorzitter, ik ook. Ik ben ook belanghebbende. Nou, ja. Maar u mag gewoon maar... meestemmen. Nou, dat wilde ik even toetsen of ik daar niet iemand het voor de schenen heb. Is er nog schot, iemand anders die dat ook bij meneer Kramer wil toetsen? Ja, maar ik zou u wel zeggen, meneer Kramer gaat mooier wonen als ik hoor, trouwens. ik dus, uh... hem even serieus. Meneer Bluis. Ja, goed. Nee, hetgeen wat, wat de heer Tone zegt, want ik heb heel duidelijk notie meneer genomen. Nee, Blijs ik heb een vergissing gemaakt. Mevrouw van der Veld had ook een uh, korte interruptie gevraagd. Ik ga het proberen kort te houden. Ik wil de wethouder er wel op wijzen. Uh, u heeft gezegd daarnet, van uh, ja, we hebben er rekening mee gehouden met de bezetting van de parkeergarage. Op het moment dat dat besluit genomen is, was er ook nog een intekening voor uh, de plek van de rug- en rugwoningen dat daar ook een parkeergarage gebouwd zou worden. Daarvan weten we inmiddels... dat die niet gebouwd gaat worden. Dus uw invulling voor de louis -David carré, de garage, krijgt u vanzelf wel. Als daar gebouwd wordt... kunnen ze niet anders dan daar naartoe. Dus ik denk dat het probleem opgelost is... en dat we gewoon het parkeerveld moeten behouden. De wethouder. Ja, nou even op het laatste ingaan. Ook daar, uh, dat is denk ik nog niet uh, de, de, helemaal de waarheid. Want in principe is de bedoeling dat daar... in eerste instantie parkeren... Op eigen trein wordt gerealiseerd. Dat is, dat is ook een van uw uitgangspunten. Maar het, ga, ik ben het, uh, dus het moet allemaal onderzocht worden. Want inderdaad, daar zou ook nog een, een, een oplossing in kunnen zitten. Maar oké, okay, die gesprekken moeten nog plaatsvinden met AM. Want die zijn nog steeds bezig aan het bekijken hoe ze dat uh, terrein gaan invullen. Ik ben met wat de heer Tonen zegt. Dat is ook de strekking wat ik heb proberen te vertellen. Wij moeten overwegen, inderdaad, wat u zegt. Want ik neem serieus notie hiervan. Uh, wij gaan inderdaad niet de uitvoeringsplannen nu verder uitwerken zonder dat we eerst naar u terugkomen en u vertellen we gaan het op die manier doen met de onderbouwing en dan mag u daar inderdaad u nog iets over zeggen. Dus wat dat betreft neem ik de motie wel serieus. Meneer Kramer. Ja, voorzitter, als uh, ik de, de, de uitleg uh, zo mag uh, interpreteren: dat, uh, dat hij nog in ieder geval terugkomt naar de raad voordat het uh, plan wordt uitgevoerd, dan kunnen wij de motie intrekken en dan hebben wij uh, voldoen aan deze toezegging. Ik zie de wethouder knikken, meneer Kramer. Is daarmee de motie behoudt parkeerveld, zwarte veld, tafel? Ja. Goed. Wethouder Bluis, andere punten nog? Uh, de, to de toezegging over het abonnement. Uh voor de economisch klimaat en voor de openbare ruimte... Ja, dat we dat gaan invullen met die PM-posten... onder andere die toezegging kan ik doen. Dat waren ze volgens mij, voor mij. Het houden Kuipers. Ja, de motie over uh, uh, het innovatiefonds. Ja, ik heb het in de eerste termijn al gezegd... Um, ik vind dat u mij destijds met een hele duidelijke opdracht op pad heeft gestuurd. En dat is eigenlijk de opdracht om een convenant te sluiten. Uh, om toeristisch Zandvoort uh, verder te helpen. Er is een heel aantal zaken uh, benoemd waarvan u destijds heeft gezegd... Uh, wij willen dat u dat gaat organiseren. Uh, daarbij heeft u ook heel duidelijk aangegeven uh, in de Rito en Horeca visie... dat dat moet uh, door met een, uh, een groep van stakeholders in gesprek te gaan... en daar afspraken over te maken. Het idee is toen steeds geweest daarmee organiseren we draagvlak... Dus wij sturen u op pad, u zult die ondernemers verenigen. Dat staat letterlijk in het convenant dat de ondernemersvereniging op hun beurt hun achterban moeten organiseren. En als we nu zouden zeggen, we gaan eh, datgene wat er uit dat convenant komt... ...gaan we eigenlijk eh, steeds deels weer terugleggen en toetsen of het wel echt is wat de ondernemers willen... ...dan vind ik dat we echt het verkeerde signaal geven. Want daarmee zeggen we eigenlijk tegen het kernteam, we betwijfelen of u wel eh, daadwerkelijk die club bent eh, die kan zorgen voor dat draagvlak. En dat vind ik eigenlijk in strijd met wat de bedoeling steeds is gegaan van hoe we het confinant hebben ingericht. Dus ik ben uh, uh, daar denk ik nogmaals ook in tweede termijn heel duidelijk in... ...ik vind dat we dat niet moeten doen. Uh, meneer Tonen die maakte uh, terecht natuurlijk een opmerking... Er moet wel een wettelijke basis zijn als je met de reclamebelasting zou gaan werken... Uh, ...maar die is er ook. Uh, dat is namelijk uw uh, belastingverordening waarin zal moeten worden vastgelegd... ...dat we bereid zijn vanuit de politiek een reclamebelasting te heffen... Daar zouden we overigens niet nieuw in zijn. Dit is ook op andere plekken in Nederland al gedaan. En dat zou dan gaan om een, om een belasting op reclameuitingen die ondernemers gebruiken. En daarmee creëer je vervolgens ook weer een bredere groep ondernemers die mee zou kunnen doen. Want het hele probleem met een in investeringszone is dat die WOZ gerelateerd is. En voor bijvoorbeeld de strandpaviljoens of de venters en standplaatshouders die hebben geen WOZ waardeberekening. Dus die zouden dan niet mee kunnen doen. Dus nogmaals, ik vind echt dat het convenant een hele andere geest uitstraalt. Die zegt, u zult dit georganiseerd krijgen en dan sturen we u mee op pad. Ik denk dat we heel ver zijn met elkaar om dat georganiseerd te krijgen. Meneer Demmers zei al voor het eerst misschien al een in de jaren of veertien zijn we zo dichtbij uh, hele concrete voorstellen. En ik vind echt dat we nu ook het vertrouwen moeten geven aan het kernteam om dat daadwerkelijk om te zetten in actie. En dan kom ik bij u terug met een voorstel waar u vervolgens democratisch een besluit over gaat nemen. Dank u wel, uh, portofijhouder Kuipers. Tot slot, tot slot het abonnement Nota Openbare Ruimte. Ik snap veel... Maar we moeten dingen ook niet overdrijven qua urgentie. De openbare ruimte wordt nog steeds ingericht. Ik zal u een paar recente voorbeelden geven van uh, inrichtingen. Het Prinsessenparkje wordt afgerond. Sofia Park is gerealiseerd. Hogeweg is gerealiseerd. Zandvoortselaan en dergelijke. Er wordt al indachtig die filosofie van de a gewerkt. Dit is per wijk, per gebied steeds verder verfraaien en verfijnen. Dus dat wil niet zeggen dat we stilzitten en dat de tijd stilstaat. Dat geef ik u mee, want eh, het alternatief is namelijk dat u wordt geconfronteerd met een financiële kostencomponent, waarvan het college vindt dat het op dit moment niet de urgentie verdient. Dat is de gedachte daar. Niet omdat het niet belangrijk is, maar we lossen al een aantal dingen op. Ik geef het u alleen mee. Um, ik ga... Even nog vragen aan meneer Sandbergen, want hij zei afhankelijk van wat de portefeuillehouder zegt, kijk ik of ik de motie besteding middelen boven de markt ga zetten. Is daar het antwoord ja op? Ja, voorzitter. Goed, dan is die motie van tafel. Motie Zwarte Veld is van tafel. Grote discussie over motie draagvlak innovatiefonds. Houdt u die in stemming, VVD, of niet? Die ja, hou ik boven de markt. Dank u wel. En alle dus andere... dat betekent voorzitter niet intrekken, hij wordt aangehouden. Goed. Ja. <hijen> Ze zijn nu van tafel, laten we dat maar zo zeggen. Uh, ik ga in volstrekt willekeurige volgorde de abonnementen en moties in stemming brengen. Het sluit, dat... Daarom, dus, voorzitter... De... Meneer Tonen. Voorzitter. Een... Meneer Tonen. Abonnementen, dan het voorstel en daarna pas de motie. Ja. Dat is de volgorde. Vijf ja. euro. En wat maakt dat u dat met mij deelt, meneer Tonen? Omdat u een andere volgorde gaat voorzitter. Nee hoor. Ja hoor, u zei amendementen, motie. Dat zei Klopt, in die volgorde zegt u het ook. En de motie komt dus Maar naast ik wil niet zeggen dat ik het voorstel er niet tussendoor doe. Nee, nee. U vult iets in van wat ik niet heb gezegd. Precies, leuk geprobeerd. Ik ben het helemaal met u eens. Omwille van de tijd, dames en heren. Wij beginnen natuurlijk met de abonnementen, zo ken ik u ook. Maar die gaan volstrekt willekeurig, want er zit nauwelijks... ...iets aan vast te koppelen. Allereerst het abonnement Nota Openbare Ruimte van Partij van de Arbeid en Sociaal Zandvoort. Bij hand opsteken. Wie is voor dit abonnement? Voor dit abonnement zijn de fracties van het CDA, VVD, Partij van de Arbeid, Sociaal Zandvoort en OPZ. Wie is tegen dit abonnement? Tegen dit abonnement zijn de fracties van D66 en GBZ. Daarmee is het abonnement aangenomen. Het abonnement winstneming Louis davids van Partij van de Arbeid en Sociaal voorbij bij hand opsteken. Wie is voor dit abonnement? Voor dit abonnement zijn alle fracties in de raad. Unaniem aangenomen. Dan is er geen enkel abonnement meer wat ik heb vergeten volgens mij. En gaan wij naar... Het raadsvoorstel, raadsbesluit, voorjaarsnota 2016 wel op twee punten is aangepast. Ik breng in stemming dat voorstel bij handopsteken. Wie is voor? Voor zijn de fracties van Sociaal Zand Partij van de Arbeid, OPZ, D66, CDA, VVD en GBZ. Voor de luisteraars thuis, het ging gefaseerd omhoog. Unaniem dus. Dan tot slot de moties. Er is volgens mij maar één motie die in stemming gebracht mag worden. En dat is de motie camerasysteem raadzaal. Bij handopsteken, wie is voor deze motie? Voor deze motie zijn de VVD. Meneer Mettes. D66, OPZ, GBZ, Partij van de Arbeid, Sociaal Antwoord. Wie is tegen de motie? Tegen de motie is meneer Kroonsberg. U wil een stemverklaring. Ik verwacht wat meer uh, vlees op de botten en een uitwerking... zodat het een uh, goed gedegen voorstel komt met ook een stuk uitvoering en... Uh, de mogelijkheid om te bekijken of we vrijwilligers van CFM een bijdrage leveren, dank voor de stemverklaring, meneer Kroonsberg. Meneer Mettes was voor. Je dat ja, meneer Mettes is voor. Wij gaan, daarmee is het agendapunt 10 afgerond. Wij gaan naar de lijst van ingekomen post. Zijn er uwzijds vragen over de wijze van afdoening? Dat is niet het geval, al dus vastgesteld. Dan heeft u gekregen agenda punt 12, verslagen van de raadsvergaderingen van 24 mei en 8 juni 2016. Daar zijn geen op- of aanmerkingen suggesties over gedaan. Is het akkoord al dus vastgesteld met dankzegging? Dan ga ik tot de sluiting over, maar niet nadat ik het jongste lid in deze raad, meneer Berendsen... Hartelijk wil danken voor zijn inbreng. U had er zin in, dat hebben wij gemerkt. U heeft zich gekenmerkt door een betrokken inwoner, want die benoeming is tijdelijk. En het hangt dus af van de fysieke gezondheid, respectievelijk de gezondheid van meneer De Vries, die u tijdelijk vervangt. En u snapt, niet omdat wij u willen zien weggaan, maar dat wij meneer De Vries al het goede toewensen. Dus de kans is aanwezig dat we hier op dit moment voor de laatste maal met u hebben gedebatteerd. En gedachten gewisseld. Ik dank u daarvoor. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik dank u ook in ieder geval voor de plezierige wijze van samenwerking. En dat geldt niet alleen voor zeg maar, het college, maar uiteraard ook voor de raadsleden. En zeker ook de Griffie en alle anderen die in deze gemeente werkzaam zijn. Maar wie weet, misschien komt er nog een calamiteit en worden we toch nog voor 8 <lacht> augustus bij elkaar <lacht> uh, Dank u, Beresse. Ik dank u allen. Ik dank u voor uw inbreng. Ik wens u wel thuis. Dank u wel.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 Nou, dan, een kleine muis op klopjes. Nee, het is geen grap, geen kak, klip, klip, ik klap al de trap. Oh ja. Maar Muis kreeg een vijfling en allen gezond. Dus aten de muisjes, beschuitjes met muisjes. En iedereen zong toen, wat is dat toch fijn. Een muis in een molen in molen. Zal het groet de molen naar vluchten, hij was als de dood voor de muizen die zongen. Wat is er toch een? Een muis in een...